Vanwege de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek maakte interim-president Jototja gisteren zijn aftreden bekend. De kinderbijslag voor Nederlandse kinderen die in Marokko, Turkije en Egypte wonen moet even hoog zijn als in Nederland. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald.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 Die zoeks van Marrakesh met al die geuren en kleuren, of de opkomende zon in de Sahara, of, of uh, de vallei van de Duizend kasbahs. Uh, onze reisleider heeft zoveel verteld. Wat een fantastisch land. De wereld is kras. Rondreis Marokko met 100% vertrekgarantie of vanaf 449 euro. Ga snel naar Kras.nl.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 Tros. Nieuw Met Peter de Bie en Diewartje Blok. Het is vier minuten over tien. Welkom bij het laatste uur van de Nieuw Straks om half elf, dat bent u van ons gewend, is er een recessent antwoord. Dat is deze keer Ingrid Hoogvorst. Zij doet de boekenrubriek. En zij gaat ons even kort vertellen wat ja, natuurlijk komt. heb ik de nieuwe roman van Haruki Murakami ja, bij me. Dat, dat nieuws is... waait over de wereld, hè? Dat waait, Die ja, deze man heeft echt een cultstatus. De schrijver is ook nog, wordt ook 65 zondag. En bij de verschijning van zijn nieuwe roman, de kleurloze Tsukuru... Sasaki en zijn Pelgrimsjaren. Mooie titel, hè? Ja. Echt een soort hysterie brak eruit in Japan. Ik geloof dat ze een miljoen exemplaren hebben ja. verkocht in een week of zo. Ja, waanzinnig. Nou, en hier komt het ook. Ga ik straks allemaal vertellen. Het is, uh, het is, en het is dus ook een geweldig boek. Heerlijk. Dat weten we dan alvast. Ja. ja, ik heb er echt van genoten. Dan heb ik meegenomen een uh, Nederlands jong Spraakmakend talent, tenminste zo wordt ze in de media geïntroduceerd. Maartje Wortel, uh, die uh, haar tweede roman schreef, IJstijd. En we gaan kijken uh, hoe dat zit met dat talent. En dan natuurlijk de ooit vergeten en verhuisde Amerikaanse auteur Richard Yates. Schrijver van het magnifieke Revolutionary Road, die vanwege het uitblijven van succes... Een soort langzame zelfmoord voor zichzelf organiseerde. met drie pakjes sigaretten en een vlees Maar Het is al een tijdje even doorgaan dat er film van gemaakt is, ja. toch? Ja. Nee, toen was hij al dood. Echt waar? Ja, daar ga ik zo oh, uitgebreid over hebben. Ja. Hij schreef over deze langzame zelfmoord. een werkelijk ijzingwekkend eerlijk boek. Disturbing the Peace. uit 1975. Ik kende het al, maar het is dus nu in het Nederlands vertaald. een geval van. Ordeverstoring. Okay, ook een mooie titel. En meer dus over 25 minuten. Over een klein kwartiertje praten met kunsthandelaar Jaap Polak... over zijn plan voor meer gespecialiseerde musea. En we sluiten de nieuwsshow vandaag... met een gesprek met literair agent Paul Sebes. En dan gaat het over hoe uitgeverijen het hoofd boven water kunnen houden... in deze buitengewoon lastige tijden. Goed, maar we beginnen. Een zoektocht naar geluk. Ja, wat is leuker dan dat. Hoe staat het met uw geluk en valt het ook te beïnvloeden... In België willen ze dat nou wel eens precies weten. Honderden Belgen krijgen vanaf vandaag gelukstips via de mail toegezonden. En de bedoeling is dat ze die tips een maand lang uitproberen. De resultaten maken deel uit van een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Katholieke Universiteit van Leuven en door Leo Bormans, de Belgische ambassadeur van geluk. Hij reist de wereld door om lezingen te geven over geluk en ook zijn boeken over datzelfde onderwerp natuurlijk doen het goed. Zo werd zijn boek The World Book of Happiness door de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy cadeau gedaan aan 200 politieke leiders. Wanneer we daar de effecten van gaan merken, dat is nog niet duidelijk, maar Leo Bormans is in ieder geval hier. Een heel goedemorgen, hartelijk welkom. Goedemorgen. Uh, in hoeverre is geluk maakbaar? Nou, geluk is um, voor een deel maakbaar. 50% zit in onze genen, dat is iets wat we van onze opvoeding meekrijgen en van onze genetische structuur. 10% wordt bepaald door de omstandigheden, dat is het loon dat we hebben, het huis waarin we wonen. En 40% wordt bepaald door de, uh, door de mindset, door wat tussen onze oren zit. Dat deel is maakbaar, dat is onze manier van kijken naar de werkelijkheid. Um, het is niet zo dat gelukkige mensen meer gelukkige dingen meemaken en ongelukkige mensen meer ongelukkige dingen. Gelukkige mensen geven een dubbel gewicht aan de positieve en ongelukkige mensen geven dubbel gewicht aan de negatieve. Het is hoe je naar dingen kijkt. Voor een groot stuk, ja. Die 40% is maakbaar. Het is absoluut niet de bedoeling dat iedereen 100% gelukkig moet zijn elke dag. We hebben allemaal ook recht op onze pijn en ons verdriet. Ik rij ook niet meer met een auto vol ballonnen rond. of uh, sta niet alle dagen... <lacht> Ik sta niet alle dagen met pluimen in mijn gat op de tafel te dansen. Dan oh, oh, kan je anders zijn. Ja. Nee, nee, dat is niet leuk. Oh, uh, de, zijn er wel uh, foto's van? Leven, uh, nee, ons leven is oh. helemaal niet de Efteling uh, uh, of een attractiepark. En dat hoeft ook niet. We hebben allemaal recht op onze pijn en ons verdriet. Want anders zou geluk ook niet bestaan. Ja, geluk is ook afmeetbaar uh, aan, aan onze pijn en, die, en, die, en aan de zorgen die we geven aan mensen. Maar we kunnen met z'n allen eigenlijk wel iets bij doen bij ons geluk. Nederland zit in de top vijf van de gelukkigste landen ter wereld. En dat is, best, dat is best aardig. Er is al heel veel basis om gelukkig te zijn. Maar als we er met z'n allen een klein beetje, een procentje bij doen, dat is niet alleen goed voor ons eigen geluk. Dat is ook goed voor het geluk van onze kinderen, onze collega's, onze vrienden, onze familie. Want geluk is, een, is besmettelijk. Beschrijf het dus geluk. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, geluk heeft, als ik, uh, ik heb een onderzoek gedaan, ik heb aan 100 professoren uit 50 landen gevraagd om mij in duizend woorden uit te leggen wat geluk is. En dat is ook wat de World Book of Happiness is, en het is ondertussen vertaald in het Chinees, in het Japans enzovoort. En die professoren hebben mij uitgelegd telkens in duizend woorden wat geluk is. Ik geloof nooit iemand die het kan uitleggen in twee woorden, dat is een charlatan en een kwakzalver. dat uh, kan ik ook niet. Maar er is wel een van de professoren die mij zei van, ik ben zo gaan schrappen nadat ik uw vraag kreeg, in hoeveel woorden kan ik het eigenlijk zeggen wat voor mij de essentie van het geluksonderzoek is want het gaat over onderzoek he. mm -hmm. dus het zijn geen goeroes het is, het, is, het is wat we kennen uit wetenschap sociologie, psychologie, economie en een man zegt mij, ik kan het samenvatten in twee woorden, alles wat ik weet over geluk kan ik samenvatten in twee woorden en ja, nu zit u te kijken van, vertel mij die twee woorden ja, er is ook nog een reden waarom u het boek moet kopen natuurlijk. <lacht> maar ik wil het u wat zeggen maar als ik het u zeg, ga je zeggen, ja, die twee ja ik wist het wel maar nu weet je het nog niet die twee woorden zijn, andere mensen het gaat niet over dingen, maar over mensen. En het gaat niet over mijzelf, maar over de anderen. Geluk ah. zit in het delen van geluk. Dat is mooi. Want ik zat er ook over te denken, natuurlijk ter voorbereiding. En een wijze oude vrouw die vertelde mij, zo vlak voor de jaarwisseling, ik heb dat ook gebruikt in mijn nieuwjaarswens: geluk is tevredenheid. En dat vond ik eigenlijk ook zo mooi. Ja, dat is ontzettend economen, blijven hangen. Die de economen zin bij mij. Zullen, haar ook be, zullen dat ook bevestigen. Ik ja, maar is dat van... niet alleen economisch, toch? Nee, maar dat is: uh, wij komen van een money economy naar een satisfaction economy. En dat is een hele verandering die nu aan de gang is. Wij zijn namelijk allemaal rijker geworden. U bent rijker dan uw grootouders, maar we zijn niet gelukkig. Geworden. ...en we gaan dat, dat hele streven naar meer en meer en meer... ...gaan we vervangen door waarschijnlijk iets minder iets trager, maar waarschijnlijk ook gelukkiger. En wat de mevrouw zegt is ook waar. We, um, het, gaat, het gaat niet zozeer over plezier. Wij dachten in de jaren 60, 70... fun, sex, drugs en rock'n'roll. Op de duur weet je wel dat je daar ook niet gelukkiger van wordt... op lange, op lange termijn. Maar uh, wat, wat we gaan vervangen zijn... niet. het gaat niet over plezier, het gaat over tevredenheid. En tevredenheid wordt door vijf factoren bepaald. Dat is de kwaliteit van onze relaties... Uh, de kwaliteit van ons werk... de kwaliteit van onze gezondheid... onze persoonlijke vrijheid ook een beetje geld. Maar geld op zich maakt ze niet gelukkig. Geld op zich Brengt dikwijls competitie, naiver, jaloezie binnen. En uh, we hebben dat nodig, we hebben geld nodig. Maar uh, meer en meer geld maakt ons niet meer en meer gelukkig. Voor alle duidelijkheid, hoe verhoudt wat u doet en wat u zegt zich tot dat uh, steeds uitdijende esoterische circuit, waar allerlei types uh, de prachtigste geluksfilosofie hebben. Ik hoorde vanochtend op Radio 1 eigen weer dingen. Dat je denkt, ja, het is toch allemaal niet waar, wat voor flauwekulden verkocht wordt. Daar is een behoorlijke industrie over. Daar is een behoorlijke happiness business aan de gang. Ja. En, uh, dat gaat dikwijls over zweverige dingen ik, ik, ik, ik kom zelfs niet toe aan een uurtje yoga voor mezelf, dat vind ik al, al bijzonder moeilijk om. maar sommige mensen hebben daar wel steun aan aan iets spiritueels, ja, als het helpt voor jou zin, zoek, op zoek gaan naar zingeving in je leven het maakt ons wel een beetje gelukkig. Maar het gaat er vooral ook om zin te vinden... en niet om eeuwig op zoek te blijven. Maar u wilde eigenlijk redelijk concreet... Absoluut. Wat, wat goeroes doen... is je afhankelijk maken van hen. Wat ik net niet wil doen... Ik wil mensen een spiegel en een venster voorhouden. Een spiegel van reflectie. Maar uiteindelijk zal je het zelf moeten doen. Een beetje, en dat deel van geluk is maakbaar. En daarom hebben we aan de Universiteit van Leuven... een onderzoek opgezet... waarin we gevraagd hebben aan de Belgen... wie is geïnteresseerd om daaraan deel te nemen. En we mikten op 600 deelnemers. Vanaf dat moment wordt het statistisch. Van. En we hebben er meer dan 10.000 gekregen op drie dagen tijd. Wat die, zegt dat? Drie, die, ja, dat zegt dat mensen wel bereid zijn om iets aan hun geluk te doen. Om kleine interventies te doen. Want wat we met het, met het onderzoek gaan meten, is het effect van kleine geluksinterventies op ons dagelijks geluk. Dat betekent, de, de deelnemers zijn in twee groepen ingedeeld door de computer zo bepaald. En um, vier weken lang, vanaf vandaag, krijgen uh, 10.000 mensen uh, elke week een tip. Of ze krijgen elke dag een tip. En, en wat en voor tip? Wat, wat is dat, dat kunnen allerlei tips zijn. Ik mag het onderzoek niet helemaal beïnvloeden nee, door nee, die maar tips te een geven. Een voorbeeldje. Want ja. ik heb echt geen idee. Ja, er zijn, um, de wekelijkse tips zijn een beetje moeilijker. Uh, die zijn, ik, ik heb de tips gemaakt uh, voor, voor het onderzoek. Die zitten ook uh, in publicaties die ik maak. Zoals een kalender of een schatkist vol geluk. Die zijn ook gewoon te krijgen. Ja, dan kunt u er Meneer, toch zo in uit de mouw schudden? Ja, absoluut. Ik wil wel, ik wil wel iets zeggen. Uh, be, wa, maar die dingen zijn niet uit mijn mouw geschud. Die, die, die bestunnen net op wetenschappelijk onderzoek. En een van de dingen is bijvoorbeeld waarvan we gelukkig worden... is contact uh, houden met, onze, met ons verleden, met onze familie. Een van de opdrachten van een week kan bijvoorbeeld zijn... maak eens een stamboom op samen met de kinderen... of met je partner van je familie. Kijk eens na wie er allemaal in zit. Wie is die tante, die oom, hoe verhouden ze zich precies? En wie hebben we de laatste tijd een beetje vergeten? En neem er eens terug contact mee op. En wat doet dat met jouw geluksgevoel? Dat is bijvoorbeeld zo'n wekelijkse tip. Maar een dagelijkse tip kan ook gewoon zijn... Uh, wees vriendelijk voor de buurman vandaag. Of geniet van sinaasappelsap. Of ga even in een vogelkijkhut zitten ja. en kijk naar de natuur. Ja, dat maar je moet dus dingen. wel bereid zijn ook om erin uh, te investeren. Ja, geluk valt niet uit de lucht. Hè. Nee. Dat stukje geluk is maakbaar, maar daarvan kunnen we ook een kleine inspanning verwachten. Het is niet zo dat we moeten afzien om gelukkig te worden. Vroeger maakte ons wijs dat we op onze knieën naar Santiago de Compostela moesten kruipen om gelukkig te zijn. zijn er zijn nog steeds jullie die dat gewoon Ja, dat mag je doen. Als dat helpt, dan jouw geluk mij niet gelaten. Maar er is geen verband vastgesteld tussen lijden en geluk. Dus je kan best gelukkig zijn zonder veel af te zien. Maar het valt ook niet uit de lucht. Er zijn meer optimisten dan pessimisten in de wereld. Maar de pessimisten maken gewoon meer lawaai. Mm -hmm. Het wordt misschien tijd dat de optimisten ook een stem krijgen. Wat is de hypothese van het onderzoek? Of is er geen hypothese? Nou, de hypothese is dat we, uh, dat we er wel van uitgaan... Dat, uh, dat dergelijke kleine geluksinterventies effect hebben. Maar het is ook een sociologisch onderzoek. In die zin dat we nagaan, wat is het effect op mannen, vrouwen... oudere mensen, jongere mensen, pessimisten, optimisten... je moet echt een vragenlijst van een half uur invullen... Die oh. je eraan kan delen. Dat hebben die 10.000 10 mensen gedaan. En ja. iedereen mag meedoen? Iedereen mag meedoen, ja. Kan je in Nederland ook meedoen? Er zijn Nederlanders die zich hebben gemeld, ja. Maar zijn nu te problemen. laat? Nee, ze zijn nu te laat om, om nog mee te doen. Maar ze zijn niet te laat om te werken aan hun geluk. Ja... Nee, maar dat zal elke dag wel kunnen. Hè? Dat kan. Als je, ja, maar het punt, is, het punt is dat heel veel mensen... ...andere prioriteiten gaan stellen zijn. En gaan denken zijn in de waan van de dag... ...dat we meer en meer en sneller... ...en, dat, en, en nog, uh, nog koopjes gaan doen. En, nog, en, en ondertussen vergeten... ...wat de echte prioriteiten in ons leven zijn. En zo'n onderzoek en die tips die we geven... ...ook via de gelukskalender enzovoort... Die, uh, ...die mensen gewoon in huis kunnen halen... ...zijn uh, vaste uh, kleine, kleine ankerpuntjes... ...elke dag waaraan je kan optrekken. Van je zegt... ja. Het gaat namelijk niet om het feit dat we niet weten wat we moeten doen. We doen niet wat we weten. Dat is het punt. Mm. Heel veel van die wijsheden en die tips die erin staan, en die we ook uit het wetenschappelijk onderzoek vaststellen, zijn dingen die onze grootouders ook wel wisten. Maar we zijn het vergeten in de loop van de tijd. We weten wel zelf dat we bestaan... bij de gratie van het contact met anderen. Ja. Alleen investeren daar niet genoeg in. Absoluut. Dat wel... ik... ja, ja, dat is een van de dingen. De relaties met andere mensen zijn prioritair. Mensen gaan graag werken... in omgevingen waar ze goed om kunnen met hun collega's. Heel eenvoudig gezegd... er zijn rode knoppen en groene knoppen in de samenleving. Als ik drie minuten met jou gepraat heb... weet ik of jij een optimist bent of een pessimist. De rode knoppen zijn alleen bezig met... ik. Problemen en het verleden. En de groene knoppen zijn bezig met ons, de toekomst en oplossingen... Het gaat niet over mij, problemen en vroeger. Het gaat over ons, de toekomst en oplossingen. En als je je omringt met optimisten... dan word je zelf ook een optimist. Het beste, de beste medicijn om een optimist te worden... is om je te omringen met optimisme. En het grootste verband wat we vaststellen in het geluksonderzoek... is de relatie tussen optimisme en geluk. Als je, wie, wie rookt, krijgt longkanker. Wie zich optimistisch opstelt, wordt gelukkiger. En wie gelukkiger is, leeft langer, is gezonder... is succesvoller in sport, wetenschap en vriendschap. Op, ga, het klinkt allemaal ook zo simpel... En ik wil ze graag ook. even een proefje doen met de luisteraars die nu allemaal heel mismoedig aan de andere kant. Ik denk niet, de... Dat, ik denk niet nee, dat de, denk de meeste ik mensen mismoedig zijn. Denk ook niet. Denk van ik ook niet. Maar u heeft, ik, ik, u heeft vorig jaar, heb ik begrepen, op de Vlaamse televisie, live: een bomvolle studio. Tot twee minuten stilte. Ik gebracht. heb de grootste talkshow van Vlaanderen dus twee minuten laten stilleggen. Ja, wat wat wilde minuten... u daarmee bereiken? Ja, het discussieprogramma ging over het belang van de stilte en dan heb ik gezegd ja, waarom kunnen we eens niet gewoon proberen om twee minuten te zwijgen en dat is het meest bekeken stuk van die talkshow geworden van het voorbije jaar wij hebben gewoon twee minuten nou, u heeft even als dat, hier een podium. Ja, maar als ik dat wat, op de radio zou doen, dan gaat iedereen lopen en de knoppen ja, verdragen. Dus u heeft voor ons iets anders bedacht misschien. Nee, ja, ik wil wel, ja, wat u op de radio kan doen, is ik wil wel een klein experimentje doen. Ja. Uh, waar, waarvan we weten dat het u een klein beetje gelukkig gaat maken. Als alle luisteraars nu willen meedoen, en ik heb begrepen dat er dat 300.000 zijn. Ja, plus de rest hoor. Ja, oké. Okay, nee, miljoen. Dan gaan we het verdubbelen. Oké, okay, nog beter. Dit gaat een ongelooflijk effect hebben op het geluksgevoel van de Nederlanders. Ik ga u vragen om 30 seconden iets te doen. Bent u bereid om dat te Absoluut. doen? Absoluut. Zijn de luisteraars bereid om dat te doen, om 30 seconden mee te doen? Dan vraag ik nu even om, uh, om de afwas te laten staan... en even 30 seconden uh, uw handen vrij te maken en voor u uit te kijken... En om te beginnen glimlachen. Trek uw mondhoeken is omhoog. Allemaal blijf glimlachen, 30 seconden lang. Want ik ga u zelfs een opdracht geven, maar je blijft glimlachen. De opdracht is blijven glimlachen. Want ik ga u een nieuwe opdracht geven, maar blijf glimlachen. Blijf glimlachen. Nederland, blijf glimlachen. U doet dat prachtig. Blijf glimlachen. Blijf glimlachen. Blijf glimlachen. Denk nu aan iets negatiefs. Blijf glimlachen, blijf glimlachen. Denk aan iets negatiefs. Blijf glimlachen. Denk aan iets negatiefs. Wel. 90% van de mensen is niet in staat om aan iets negatiefs te denken... terwijl ze glimlachen. Dat het werkt. Dat het werkt, werkt zo. Het werkt, bij nu, mij tenminste nu wel. Ik wil, wel, ik, wil wel oh, ik wil hierbij toch maar een ja. kant... Ik, ik, nee, ik dacht nee, je aan? Kan ik wil wel een kanttekening geven. Want ik, het zou niet de bedoeling kunnen zijn... dat, dat je voor de rest van de, van de dag rondloopt als people the clown. Nee. Dat is echt niet de bedoeling. Wat dit kleine experiment aantoont... is dat we met ons lichaam onze hersenen kunnen sturen. We geven een klein signaal. Alles is rustig. Alles is veilig. En op dat moment kan je niet eens meer aan iets negatiefs denken. Nu, dit is natuurlijk gevaarlijk als je de hele dag zo rondloopt... maar het experiment toont aan dat we met kleine ingrepen... je mondhoeken omhoog trekken, je hersenactiviteit kan sturen. En zo kan je met heel veel kleine ingrepen op een dag... en dat is wat het onderzoek ook nagaat... Uh, je eigen geluk een heel klein beetje vooruit helpt. We zijn benieuwd naar de uitkomsten nou, van precies. het onderzoek. Het dus, uh... Ik uh, kom graag terug naar Nederland om te, om te vertellen wat het in België heeft gedaan en ik ben redelijk gerust. Ik kom vaak in Nederland spreken ook. Ik heb meer dan 50.000 mensen gezien in de zaal en ik zie dat dat effect universeel is. Ik ben net terug van een Lezing in Beirut aan de Arabische Universiteit. Dat is een oorlogsgebied waarin mijn cursus positieve psychologie gaat oprichten. En ik ga terug naar Beirut over enkele maanden ook. Uh, dit is universeel. Onze zoektocht naar geluk is universeel. Als je aan mensen vraagt waarom dat ze de dingen doen die ze doen, dan is een grote drijfveer. Ik wil gelukkig zijn. En ik wil dat mijn familie gelukkig is. Ja, Peter de Bie kan er niet genoeg van krijgen. Wij eigenlijk ook niet. Maar gelukkig? Helaas, helaas. We, we gaan afscheid nemen van Leo Bormans, de Belgische ambassadeur van Geluk. En we zien Terwijl u weer, weer terug. Fijn dat u hier was. En samen met de Universiteit van Leuven onderzoekt u dus het effect van geluksinterventies. We hebben er net even van mogen proeven. We zijn heel benieuwd naar de uitkomsten. Dank. Ik ben er nogal gerust in dat jullie gelukkiger gaan worden. Hartelijk dank. Als het aan kunsthandelaar en tussen kunst- en kitsch-experia <kijst> Polak ligt... zou het museale klimaat in ons land opgeluisterd kunnen worden... met wat hij noemt de Circle Line. En dit is een, rechtstreeks, <kijst> nee, een reeks gespecialiseerde musea... die als een ring rondom de hoofdstad komen te liggen. Nu zijn alle kunstvoorwerpen nog veel te veel verspreid door het hele land. Polaks idee is om bijvoorbeeld alle glas topstukken te verplaatsen naar het Glasmuseum in Leerdam. Ook die van het Haagse Gemeentemuseum of van het Rijksmuseum. Alle zilvertopstukken onderbrengen in Schoonhoven. Alle design in Eindhoven. En zo verder. Over die Circle Line Musea gaan wij praten met Jaapulak. Goedemorgen. Um, ja, Wat u wil is eigenlijk een, een best wel oud idee. Hè? Dat uh, als je als land... Gewoon op bepaalde plekken geconcentreerd de topstukken laat zien dat dat meer aandacht en meer bezoek en meer toerisme zal veroorzaken. Of is dat slecht samengevat? Nou, er zijn belangrijke tentoonstellingen. De Rembrandt-tentoonstelling bijvoorbeeld die jaren geleden in het Rijksmuseum was enorm veel mensen getrokken. Uit ja. Spanje, Italië, overal oh. ze wilden allemaal die tentoonstelling zien omdat je dan een bundeling krijgt. Op dit moment heb je in Amerika voor meer schilderijen die dus nu te zien zijn in zijn totaliteit, in verschillende musea. En eh, ja daar gaat ook iedereen naartoe. Opeens een hype wordt het dan. Men is verbaasd als je die dingen Waar bij Waar is elkaar. men nou verbaasd over? Dat het bij elkaar is? Nou ja, men is verbaasd dat je dat bij elkaar ziet. Want normaal moet je naar een museum eh, in het ene land... een museum in het andere land, en hier en daar en hoe dan ook. En, en dat heb je in Nederland eigenlijk ook. Hè. Wij hebben een, een, een museumstructuur ja, met ditjes en datjes... Een potje hier, en een kandelaartje daar. hebben we geloof wel 500 musea in Nederland. Of nou ja, zijn dat, er nog veel meer? Ja, dat is natuurlijk sowieso helemaal belachelijk... dat we zoveel musea hebben. Maar dat wil niet zeggen dat die musea allemaal een eigen functie hebben. Mijn plan is gewoon om uh, musea te creëren... die dus een bepaald thema hebben. Dat wil zeggen, precies wat u zegt, van het glas. Hè, er is een Corning Museum of Glas in Corning... Nou, hebben daar ze 12.000 huh? mensen wonen daar. Dat daarom. is een dorpje ergens in de Verenigde Staten, geloof ja, ik, hè? Ja, in New York. twee Staten New York. Daar komen dus 400.000 mensen per jaar in <laughs> dat museum. Dat museum is het beste glasmuseum in de hele wereld. Maar in het the heeft, middle of nowhere. In the middle of nowhere. Maar het heeft ook een wetenschappelijke functie... Belangrijk is van dat museum, dat ze fantastische bulletins uitgeven, dat ze ook bibliotheken hebben, dingen, goede conservatoren hebben, die alleen maar daarmee bezig zijn. En alles qua glas wat er toe doet in Amerika, is daar te vinden. En bijvoorbeeld niet in het MOMA. of je wel, in de... je wel, er is heel veel glas nog wel te vinden. Alleen verspreid in andere musea. Verspreid in andere musea. Maar ze hebben al jarenlang het beste verzameld en kopen over de hele wereld de beste dingen. Nou, dan gaan we terug naar Nederland. Als ik in Nederland kijk, in de Nederlandse musea. Dan staat hier een glas en daar een glas. En veel glas in depot. En dan in Den Haag is gelukkig nu een nieuwe afdeling gemaakt. Is prachtig opgesteld glas. Is prachtig gedaan. Topstukken maar verspreid. Ja. Over en allerlei musea. En mijn idee is als alle musea dus een, een topstuk 1, 2, 3, 4. Ook de, laten we zeggen, de, de kleine musea. Die een historiekamer hebben of hoe dan ook. En die een uitermate belangrijk glas hebben. Dan zeg ik. We gaan niet die oudheidkamer sluiten. Nee, die blijven allemaal. Alleen dat ene glas, of die tien of vijf, die gaan eruit. En die gaan dus naar Leerdam. En ja. Leerdam maken we dan een museum. En ik garandeer u dat als we dat doen... dat er een museum ontstaat, een glasmuseum... wat een van de beste is in de wereld. Ja, Misschien heb... nog beter dan Koning. Ja, dat heb je dan bereikt, absoluut. Tegelijkertijd, ik hoor die uh, uh, man die zijn spullen in moet leveren... die museumdirecteur... Al uh, uh, mompelen. Ja, die Polak die heeft makkelijk praten zegt. Die geeft onze mooiste spullen weg. En wie komt er nog kijken naar de tweede spullen dat wij hebben staan? Nee, maar zo werkt het niet. Uh, de, de, je kan natuurlijk vele uh, onderwerpen zoeken. Kijk, als je bijvoorbeeld zegt: ik wil een, een meubelmuseum maken. Waar prachtige meubelen... Dat Rijkmuseum en dingen al. Nou, dat kan je dan naar. Nou ja, nee, maar uh, daar in Brabant. Hè. Klop, klop. Je weet, Oosterwijk. Ja, uh, dat zijn dus. Klop, klop. Daar kan je dat gaan <laughs> doen. Ja, He, maar. Uh, ja, maar nog eens wat voorbeelden van dingen die u dan in uw hoofd heeft. Nou, bijvoorbeeld Leeuwarden. Leeuwarden is op dit moment een keramiekmuseum. Dat is een prachtig museum. Alleen, ja, er gebeurt natuurlijk veel in zo'n museum. Maar de fondsen missen. Als wij al het Chinese porselein en aardewerk wat we hebben... naar Leeuwarden brengen. Het allerbeste. We maken daar een prachtig keramiekmuseum. Dan moet elke Chinees die op Schiphol komt... een trein nemen of een taxi nemen naar Leeuwarden. Want daar gebeurt het. En ik wil dus die provincie opengooien. Alles is hier in Noord-Holland en Zuid-Holland. Maar nog even terug naar die directeur... die dus die spullen heeft en dat aan iemand anders moet geven. Nou, ik zou u vertellen, in Frankrijk is het zo geweest... Dat K. Uh, d'Orsay, dat is het museum voor 19e eeuwse kunst. De minister heeft gezegd, dat komt er. Klaar, that's it. frankrijk is het sowieso. De president bepaalt, er komt een museum. En dat gaan we maken. Nou, dat is mijn afscheidscadeau. Hmm. Nou, dat zie je, K. d'Orsay. Dat is het belangrijkste museum van 19e eeuwse kunst. En dan luistert kunst. iedereen dan naar als die man, moet, man dat zegt. Het wordt gewoon gezegd. Oh. Is, hier zijn het allemaal Slavianissen. Oh. Je moet er gewoon iemand zijn die zegt van... Dit is het ja. belang... Voor Nederland. Ik zie, ik zie hier al nee. een minister die überhaupt iets van kunst af weet. Die, die al zelden te vinden is. Maar die dat in zijn hoofd haalt om dat te doen. Nou ja, de wereld is te klein zeg. Ja, maar dat is wel eens goed. Als een beetje iedereen wakker geschud wordt. Ja. Het is bijvoorbeeld, als je nou kijkt naar het museum in Rotterdam. Dat is het Wereldmuseum. Ja. Een fantastisch museum. Dat was een ingeslapen tent. Uh -huh. Die maakte tentoonstellingen om te laten zien hoe de een inborgeling een kuil Ja, Nou. Wat hebben ze nu? Ja. En heeft hij inmiddels een prachtig restaurant eronder. Hè? Nou, wat hebben ze nu? Precies. Ze hebben dus gespecialiseerd. Ze zeggen, Zuid-Amerika moet eruit, Afrika moet eruit, niet verkopen, maar dat gaat naar andere musea. En wij willen ons specialiseren in Aziatische kunst. Welk museum heeft een museumrestaurant die een Michelinster heeft? Huh? Nou, dat is in Rotterdam. Waarom ja. komt dat? Omdat die meneer die daar directeur is, waar iedereen tegen aantrapt. Die heeft ideeën. Nou, hij heeft dat museum gewoon behoed voor een totaal faillissement volgens Precies. mij. Precies. En hij heeft daarvoor gezorgd, doordat hij sterk optreedt en dat doet, heeft hij daar iets neergezet. Zelfs een restaurant met een sterk, ja. wat dus eigenlijk revenue heeft om het museum staande te houden. Want daar gaat natuurlijk ook. Dat is ook belangrijk. Hij heeft dat heel goed gedaan, maar eigenlijk doen de andere musea toch ook behoorlijk goed. We hebben het beste museumjaar ooit gehad, lees ik overal. Ja, maar dat zie je omdat namelijk vroeger was dat allemaal veel moeilijker. Nu moeten musea zelf ondernemen. Ja, maar dat, dat doen ze dus ook. Oh, en dat doen ze behoorlijk goed. Dus daarom denk ik, zo'n plan, uh, wat, uh, een prachtige droom die u heeft... of hoe het eruit zou moeten zien, uh, uh, wat levert het nog extra op? Want de musea doen het eigenlijk al behoorlijk goed met wat ze nu hebben... Ja, musea, het Rijksmuseum doet het natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, als je ziet hoeveel mensen daar komen, dat is onvoorstelbaar. Maar ik vind ook dat je die provincie moet opentrekken. Je moet dus zorgen dat in de provincie Nederland, hè, ik bedoel, als je in Los Angeles ga je op bezoek, dan rij je 3,5 uur, ga je een kopje koffie drinken en dan rij je 3,5 uur weer terug. Ja. En als je hier 3,5 uur rijdt, zit je of in België dus ook, of in Duitsland. Ja, maar het heeft dus ook een behoorlijke toeristische functie. Dat juist. U. Juist. Wat denkt u wat er gebeurt als al die Chinezen van Schiphol naar Leeuwarden moeten? Om ja. daar hun mooie Chinezen kunst zien. Mm. Ja, Restaurants, hotels, wat je maar wil. Mm. Dat geeft een enorme impuls. En wat denkt u in Assen? In Assen is nu een museum die hele belangrijke tentoonstellingen maakt. Fantastische bezoekersaantallen. Hoe kan dat? Omdat er opeens een directeur ziet die die ballen heeft, zal maar zeggen, die power heeft. Uh, mensen willen wel, mensen komen wel. Maar het moet fantastisch zijn. Nou kan je, je nog voorstellen dat het Rijksmuseum best wat bijzonder glas zou willen afstaan of in bruikleen zou willen geven aan Leerdam. Maar het zal voor kleinere musea ook wel het einde betekenen. Nee, want zoveel zo zo dingen die blijven bestaan. Zoveel is het niet. In een museum, laten we zeggen, in Den Haag hebben ze een fantastische glascollectie. Maar er zijn, en Boijmans heeft een fantastische collectie. Maar daar krijgen ze ook iets voor terug. Wat dan? Andere roeping. Ja, andere roeping, die is nee, lekker. Ja, dat bedoel, ja, wat bedoel ik. Dat is maar gewoon wat in... zou de roeping van het Rijksmuseum dan in uw ogen moeten zijn? En van Boymans? Het Rijksmuseum twee uit te is pieken. perfect. Die geeft een fantastisch overzicht van de Nederlandse cultuur, wat er is. En die heeft sowieso te veel spullen, dus uh, leen dit maar uit. En... Nou, dat doen ze. Dat doen ja, ze. Dat, dat is Hè? ook zo. Meneer Pijbers heeft gezegd, ja, die is blij. Naar aanleiding hiervan heeft gezegd... Leer dan, mag alles uit ons ja. depot lenen. Terwijl dat vrij verbazingwekkend was. Want iedereen gedacht dat die pijp is. Die gaat meteen op zijn achterste benen staan. Nou ja, ik heb ook gezegd, die man wil me nooit meer zien. Maar goed, het is dus niet zo. Hè? Uh, men ziet wel dat dit zou zijn. Hmm. Het is moeilijk te verwezenlijken. Omdat je natuurlijk ook zit met bepaalde uh, ja, schenkingen waar verplichtingen aan zitten, die moeten opgesteld worden... of die moeten in die stad blijven, et cetera. Ja, en wie moet het opleggen? Wie is, de, wie is hier de baas die gaat zeggen, nou, we gaan het zo doen? we moeten eindelijk doen. eens een minister voor cultuur hebben. Ja. ja. Zou u er zin in hebben? Ik, nee, daar ben ik niet goed genoeg voor. Daar moet je natuurlijk een heel belangrijk iemand voor zijn... met heel veel hersenen en, en fantastisch en sterk. en ja, ja. Ja, Je moet er wel... Uh, ja. Ik vind als kunsthandelaar moet je dat niet doen. Nee. Ik heb al gezegd, laat het museummensen ja. bij elkaar gaan zitten... Dat zijn intelligente mensen. En die kunnen dit probleem bespreken. En kijken of daar een oplossing is. En misschien uh, het te realiseren is. U gaat gewoon weer lekker een museum maken. Waar mensen kunnen komen kijken hoe de Afrikaan een kuil Nou, dat vind ik uh, geen vorm van optimisme. Okay. Goed, gaan we het anders <lacht> doen? Het lijkt me een spannend plan. Heel veel succes daarmee. Ik, ik denk wel dat de politiek iets van zich zal laten horen in deze, toch? Dat zal tijd worden. Ja, oké. Okay. Nou, we spreken met kunsthandelaar. En tussen. Kunst- en kietsexpert. Jaap Polak, het gaat over zijn plan van de Circle Line Musea. Een nieuw museumnetwerk in ons land en dus in alle provincies. Hartelijk dank voor uw uitleg. Go on, I Strain. And kids are going to ground get some heavy rest Never have to worry, about what is worse, or what is best Do it! Dat is een huis van Morsen binnenkort, volgens mij ergens in Nederland te zien. Ik weet niet waar eigenlijk. Nummer domino. Ingrid, Goedemorgen. Ja, ik moest net denken naar het gesprek over geluk. Uh, mooie uitspraak in het nieuwe boek van uh, Haruki Murakami. Hij zei, we leven eigenlijk in een tijd waarin we uh, het minst geïnteresseerd zijn in anderen. En we juist het meest over onszelf vertellen, op Facebook zetten, mm -hmm. twitteren. Dat wel, wel grappig. Goed, ja, dat nieuwe boek hè, van Haruki Murakami. Ja. Auteur natuurlijk van Kafka op het strand. Dat vind ik echt een meesterwerk, Norwegian Wood. Hij geniet een cultstatus. ik heb het net al verteld. Het boek kwam uit, in een hy hy hy hysterie ontstond in Japan. Miljoen uh, binnen een week geloof ik verkocht. Hij wordt zondag 65. En uh, zijn nieuwe boek, de kleurloze Tsukuru, Tazaki en zijn... En zijn boeken gaan altijd over eenlingen die zich uh, los hebben gemaakt van de traditionele verhoudingen, die natuurlijk in Japan altijd heel sterk waren. Maar hij verwerpt ze niet. Maar het is iemand die uh, dus, uh, binnen de westerse cultuur, uh, muziek, uh, gebruikt hij altijd. En het, ze maken een zoektocht. Hè? Ze zijn altijd op zoek naar iemand of naar iets, naar iets om het beest, om, om hun leven ja te verbeteren en uh, dit boek lijkt wat vertelt zo'n qua sfeer studietijd ado uh, adolescentieproblematiek. het meeste ligt het meest in de lijn van Noor Norwegian Wood hebben jullie dat ooit gelezen hebben jullie ooit het boek van hem gelezen het is Paul Stevenswalf is, is de enige ja. in de zaal de 36-jarige Tsukuri Tsazaki is de hoofdpersoon en die gaat in die eerste hoofdstukken terug naar zijn schooltijd en zijn studietijd en vertelt ons hoe alleen hij zich ooit heeft gevoeld 16 jaar geleden. Hij wilde dood. Daarmee begint dit boek. Geweldig. Iemand die dus steeds over het randje kijkt... denkt, ik wil dood, ik wil dood. Maar hij doet het toch niet. Dus het eerste wat je had lezen... Denk, wat is er in godsnaam in die mans leven gebeurd? Wat is er gebeurd? Hij is in Tokio bouwkundig gaan studeren. Hij is gespecialiseerd in stationsbouwen. En hij heeft zijn schoolvrienden achtergelaten. vriendenkring van vijf. Twee, twee jongens en twee meisjes. En dat, daar had hij een hele hechte band mee... zoals je dat kunt hebben als je jong bent. En op een dag hebben ze hem zonder enige uitleg laten vallen. Hij heeft ook niet gevraagd waarom. Dat kon hij eigenlijk niet. Want hij was, nou, dat heeft een trauma veroorzaakt, een wond. En uh, sindsdien is eigenlijk zijn leven leeg en hol. Oh, hij heeft wel contacten met vrouwen. Hij heeft ook wel liefdesrelaties. Maar het is nooit... Er mist iets. Nou, en op het moment... hij is dus nu 36, heeft hij een vrouw ontmoet. En die zegt, ja... ik hou van je, maar ga jij eerst maar eens even uitzoeken... Hè, wat dat nou eigenlijk is. Haal die mensen eens van, die kleven aan je rug. Vind ik ook mooi. In die ja. bagage nou, heb ik geen ja, zin. Nou, dat is dus een heel simpel gegeven, toch? Wat, ah. wat is dat nou voor een simpel gegeven? Nou, en dat is dus waarom Murakami zo goed is. Want het is heel gewoontjes. Maar hij maakt er dus een mysterie van. En dat is... Hoe doet die man dat, hè? Het is een mysterie. Je wil weten wat is er gebeurd. En op het moment dat zij dus tegen hem zegt... jij moet dus je vrienden weer op gaan zoeken. Jij moet nu een odyssee maken of een kwestie. Jij moet het een zoektocht maken. Dan ben je dus net zo benieuwd naar wat er gebeurd is met die vriendenkring... als dat natuurlijk hij zelf is. En dat is geweldig. En de manier waarop, waarop de schrijver dat doet... dat heeft te maken met zijn hele sensitieve manier van... Schrijven. Hij, deze man kan dus ervaringen, gewaarwordingen, emoties weergeven, maar ook duistere, onderzichtige machten waarmee iemand te maken krijgt en hij heeft een glas heldere stijl. En, het, en toch heb ik het hiermee nog niet gezegd. Want dat is dus. <lacht> kan het, het is uniek. Het zijn eigenlijk, eigenlijk zijn de romans van Murakami's gewoon mensenboeken. Ze gaan over mensen. Mensen van Facebook. Ze gaan over jou als je het leest. En dat is dus wat het zo goed is. Ik ga dus nu niet vertellen. wat er allemaal gebeurd is in die Vriendenkring. Dat zou niet, want dit dat is al zo uitnodigend. Niet. Precies. Ja. Maar uh, uiteindelijk. Uh, wordt dat raadsel. dus stukje bij beetje ontrafeld. He, hij zoekt ze inderdaad op. En uiteindelijk is denk ik. wat hij wil zeggen. Ja, hoe dieper die in het verleden graaft. Dus, te hoger de prijs voor die vriendschap lijkt te zijn. En eigenlijk werpt hij de vraag op. Ja, je kunt dus in je leven hele hechte vriendschappen hebben. Dat is ook weer dat gelukverhaal net van meneer Bormans. Bormans. Uh, maar daar betaal je een prijs voor. He, want als je heel hecht aan mensen. en als ze je de ene dag op de andere dag laten vallen, dat doet pijn. Dat levert een trauma op. Maar het is toch beter dan dat toch wat lege buitenkant leven. Goed, nog één ding wat ook altijd zo leuk is bij hem. Het is de grens tussen het fysieke uh, uh, reële en het virtuele. Dat wordt bij hem altijd overschreden. Om een voorbeeld te noemen. Er is dus één scène waarin uh, onze hoofdpersoon Tsukuru... hij ligt in bed, hij wordt s'nachts wakker... en hij weet dat er iemand in de kamer staat naar hem te kijken. En dat schof ik één bladzijde, misschien wel twee. En het is... Zo spannend beschreven. Je weet niet of het zo is. Hij, op een gegeven moment gaat diegene weg die in zijn kamer is. En dat maakt ook niet uit of het echt zo is. Maar dat, daarin is hij uniek. Oké, okay, ik wou nog even één ding zeggen. Voor uitgeverij Atlas Contact is de verschijning van deze roman... reden tot de viering van een Murakami-festival... Uh, in samenwerking met het literaire tijdschrift Das Magazin. Vanavond gaan veertien leesclubs praten over dit nieuwe boek... En dat doen ze op bijzondere locaties. Het Okura, heb ik begrepen. in de Stad Schouwburg. En het Kattenkabinet. Geen idee waar dat is. En na de gesprekken komt iedereen samen voor een groot feest in het Comedy Theater. Maar het is wel... Uh, zo, ik heb het gisteren even gegoogeld. Maar dat kunnen de luisteraars nu ook doen. He, Murakami Festival. De kaarten zijn wel uitverkocht. Maar mm. wie weet Oké, okay, goed. Over naar maatje Wortel. Wordt in de krant afgeschilderd als een nieuw... Spraakmakend talent. IJstijd is haar tweede roman. En dat is wel leuk. Het lijkt een reactie op dat toch wat heigerige geheim, Natuurlijk altijd van die literaire media. Haar hoofdpersoon James Dillard leeft in een hotel. Uh, in een ijstijd. Want zijn geliefde is weg. Dan leven we altijd in een ijstijd even. Hij doet niets anders dan op bed liggen en dure kaas uh, bestellen. Hm. Maar wordt op een dag gebeld. Door een redacteur, een uitgever, en die zegt: wil jij een boek schrijven? He? Waarom word ik gevraagd een boek te schrijven? En dan krijg je zo'n leuk uh, gesprekje. Uh, uh, hij maakt een afspraak met deze vrouw. Dan zegt hij: ze, ja, waarover moet een boek dan eigenlijk gaan? Ach, je moet jezelf de ruimte geven, zegt ze, om dingen te proberen. Uh, schrijf over jezelf zegt Monika. Over jezelf heb je altijd genoeg te vertellen. Ja, het moet wel stevig staan natuurlijk, het hele verhaal. Dat is belangrijk voor de, te voor de tele televisie. Je kunt het beste, maar zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven. En dat vind ik wel een mooi thema van haar. Hè, van wat is nou eigenlijk nog in deze tijd waarachtigheid of eerlijkheid of eerlijk leven. En uh, we zijn ook allemaal die opgeblazen ego's... en die virtuele pagina's vol met happiness. Uh, dus dat is, dat is wel een mooi thema. En uh, ik vind dat Wortel heeft echt talent... voor droogkomische observaties. Ze hanteert een hele prettige relativerende toon... en neemt dus die uitgeverswereld op de korrel. Er komt een uh, beroemde auteur. We maken een boekpresentatie mee. Uh, uh, ze observeert mensen. En... Maar ik moet toch wel zeggen dat ik in dit boek de liefdespassages tussen James en zijn Marie... Hè, gaat natuurlijk terug, hij vertelt ons wat er aan de hand is in deze liefde... waarop het uit is gegaan. Dat vind ik toch eigenlijk wel de mooiste. Want ze moet wel uitkijken, eh, Maartje Wortel... dat haar proza niet bloedeloos wordt. Want het is, ligt natuurlijk een beetje op die loer... met die droge, afstandelijke observaties... van mensen, hun gewoontes in de cafés en de straten. Als een camera hè, loopt dat altijd maar door... En dat maakt op een gegeven moment denk je: ja, nou, ik ben genoeg buitenkant, dan hebben we ook een beetje de binnenkant mm -hmm. zien. Dus, ijstijd, tijd, je wortel. Dat noem je dus dan een belofte. Goed, de ooit vergeten en verguisde Amerikaanse auteur Richard Yates. Over belofte gesproken. Hij overleed in 1992 en schreef uh, de meest autobiografische roman: Disturbing the Peace. Ik heb het al gezegd een geval van ordeverstoring, nou dat was hij dus zeker... vermaard alcoholist... vermaard om zijn woede uitbarstingen... maakte met iedereen ruzie. En een gekmakend symbool... voor hem, voor zijn gebrek aan erkenning... Oh. want die boeken die liepen niet... was die constante weigering... van de New York Times... of van de New Yorker... Dat is de Nog erger, ja. om een verhaal van hem te plaatsen. Hij heeft het dertig jaar lang geprobeerd... dertig jaar lang kreeg hij een afwijzend briefje... en dan kon hij uh, zeggen van... Uh, uh, Alleen die John fucking Cheever... en die John fucking Abdike... en die John fucking Irving... Hè, die wilden ze wel verhalen en niet van hem. Nou, wegens dronkenschap en verstoring van de openbare orde... werd Jezus regelmatig opgenomen. Uh, in psychiatrische inrichtingen, in instellingen... om van die alcohol af te komen. Hij... Rookte als een ketter, zat dronken achter het stuur. Een pafje, een sigaret en een teukje. In de zuurstofcilinder zijn studenten, want hij gaf nog wel les. Die noemden hem een bom op wielen. Nou, En daar heeft hij dus deze roman over geschreven. En dat opent magnifiek met een kerel die naar huis belt. Ik kan niet naar huis toe komen. Ben je dronken, zegt de vrouw meteen. Ik heb gedronken, maar ik... Ben niet dronken, te zinnetje. Nou, en dan krijg je dus een gesprekje. Hij kan niet naar huis. Ik kom nooit meer thuis, want hij is eigenlijk bang dat hij zijn kind uh, vermoord. Want hij word gek van jullie, dat zegt hij eigenlijk. Wat doet die vrouw? Die belt een vriend, zo'n keurige advocaat. Helemaal aan de, aan de, aan de establishmentzijde. Die, doet, die gaat naar die bar, want ze weet waar die zit. Doet alsof hij daar toevallig ook net een whisky drinkt... een beetje verdunnen, ober, zegt hij. Gaat hij naar hem toe? Nou, dat wordt, hij gaat vreselijk aan mok maken. Dus hij moet hem naar de ziekenhuis brengen. En binnen drie minuten is hij beland... in de meest verschrikkelijke inrichting van New York, begreep ik... waar dit soort dronkkaarten uh, terechtkomen. En dan ben je dus nog maar op bladzijde de twaalf... En dan moet dus dat hele feest beginnen. Het nou, het is, is, ja, maar dat is ook maar zo. Maar het leuk. is een roman, maar erg uh, autobiograaf. Nou ja, hij krabbelt weer op, natuurlijk. Hij gaat bij de AA. Probeert hij moet die. Hij, hij komt daar één dag. Uh, denkt dit is helemaal niks voor mij. Begint zijn vrouw weer voor te liegen. En dan haalt hij een hele mooie truc uit. Als ik nog heel even. Want ongeveer bij de helft, dan uh, uh, heeft hij een vriendin. Hij vertelt haar over deze verschrikkelijke inrichting... waar hij zat met die alcoholisten. Al je kleren worden afgenomen, nou ja. En dan zegt ze, joh, dat is een leuk idee voor een film. Nou, gaat hij daar een film van maken? Nou, gaat dus helemaal fout. Want dan gaat de alcohol weer beginnen, de paranoia. En uiteindelijk belandt hij dus weer, wordt hij weer opgehaald. Het is, uh, postuum heeft een New Yorker. En nog een verhaal, maar... Helaas, het postuum, van hem gepubliceerd. Want hij kreeg natuurlijk dat enorme succes met Revolutionary Road. Met prachtige films. Door de film. Ja, ja, ja, ja, nou, nee, want ook uh, zijn al zijn boeken worden nu. Uh, iedereen ziet nu hoe goed het was. Mm -hmm. En de nieuwe generatie redacteuren gaf toe dat de vorige zich had vergist. Of zeiden ze: was het geen vergissing, maar wilden ze die lastige Jeets eigenlijk mm -hmm. gewoon pesten? Richard Yates, geval of, van, van ordeverstoring. Of in ieder geval niet over de vloer hebben. Dat zal ook nog wel ja, gespeeld zijn. Nou, verhalen hebben. in ieder geval niet. Hey, dankjewel Ingrid. Informatie is allemaal te vinden op TTX, pagina 260. Maar u kunt voor de titels en de rest van de informatie... ook terecht op onze website Ja. Afgelopen donderdag vond in de Amsterdamse Openbare Bibliotheek... vers voor de pers plaats. Op dit evenement, twee keer per jaar, wordt dat gehouden... presenteren uitgevers hun nieuw te verschijnen titels... aan de media en andere mensen uit het boekenvak. Als we de berichten moeten geloven... hebben de uitgeverijen het allesbehalve makkelijk op dit moment. Maar volgens literair agent Paul Sebes... is dit niet alleen te wijten aan de economische crisis... aan bol.com of het e book Daar wordt makkelijk naar gewezen... Uh, dat willen de uitgevers onszelf ook doen geloven... dat het daaraan ligt. Want afgelopen woensdag schreef hij hierover in NRC. En hij is vanmorgen te gast om zijn visie toe te lichten. Een heel goede morgen. Goedemorgen. Ja, Want uh, de kop van dat ingezonde stuk luiden... uitgevers kijken kritisch naar je vak... en besteed je tijd wat beter. Nou, ja. dat ligt er niet om. <lacht> Geen bol.com dat, dat... of e ja. komt hierin voor. Dat was wel een beetje aan de krant... Uh te danken of te wijten, dat weet ik niet. Uh, die maken die kop natuurlijk. Maar het, het stond het, erin, toch ook? Het dekte zeker nee. ook wel de strekking van het stuk. En dat was natuurlijk wel de bedoeling. Kijk, ik, ik, um, als liter agent werk je natuurlijk dag in dag uit... met uitgevers samen. Dus ja, je kan ook wel... Maar je staat er wel een beetje buiten. Dus je kan toch wel zien... Uh, wat er wel en niet goed gaat, en vooral ook wie het wel en niet goed doen. Hè. Wij, ja, want je komt bij alle uitgeverijen ja, eigenlijk wij werken over met, de vloer. Met, van hele commerciële uh, tot kinderboeken, tot kookboeken, tot tuinboeken, tot nee nou ja, tuinboeken eigenlijk niet, maar bijna alles doen wij. Dus je kan echt wel uh, de verscheidenheid zien. En dus we krijgen ook wel een indruk van en wat, allerlei. En wat valt je dan op? Nou, eigenlijk toch vooral dat. Um, Time management en verwachting management, zou ik maar zeggen. Dat, ja, dat is uitzender. nogal een vraag. Ja. Ja. Nou, ja, het, het is, het is eigenlijk vind ik altijd, ik weet niet of Ingrid dat met mensen eens is, dat het werk is voor een groot deel bij heel veel auteurs... te arbeidsintensief voor wat het oplevert. Om een goed boek te maken in ons taalgebied. Nee, in elk taalgebied, maar... Je, he, je moet er zoveel tijd in stoppen. Een redacteur moet met een schrijver daar zo intensief aan werken. Soms jarenlang. Totdat er een nieuwe roman is. En dan verkoop je in ons taalgebied. He, dus met Vlaanderen erbij. Misschien 600 heb ik geloof ik in het stuk als voorbeeld. Maar soms is het ook 121 exemplaren. Daar is dan een redacteur jaren met jaar mee bezig geweest. Het is dan een drukker, papier grafische vormgever, publiciteitsafdeling en dus ook nog waarschijnlijk een boekpresentatie georganiseerd. En de verliesgevende post. Precies, dus je hoeft inderdaad, zoals ik ook in stuk zeg, geen bedrijfskunde gedaan te hebben nee. om te bedenken dat dat niet uit kan. Er komt, dan, komt er te veel uit of wordt er te weinig? Ja, nou ik vind te veel uit, vind ik nooit zo heel erg, want het is gewoon marktwerking. dat. Ja, dat, ja maar... Alleen als je marktwerking hebt met pastasauzen... om maar een hele oneerbiedige vergelijking met mijn eigen vak te maken. He, daar zitten bij Unilever of bij Procter Gamble... weet ik van waar ze die dingen maken. Eh, mensen jaren op te broeden van er moet dat etiket op... er moet dat, dat dekseltje op en er moet die naam hebben. En dan worden er misschien, weet ik, van 15 per jaar gelanceerd. Geen idee. Dat ontgaat, dat onttrekt zich volledig aan ons blikveld... en van die 15 gaan er maar één of twee lukken. Maar en daar, daar verdienen ze geld aan. En daar verdienen ze een ratten. En dat is natuurlijk in ons vak ook wat wij doen... is natuurlijk net zo goed gewoon detailhandel. Ja, je kan er wel heel verheven over gaan zitten. Maar het is gewoon... Het moet in de winkel. Of dat nou de internetwinkel of de echte winkel is. Maar daar moet het gebeuren. We zijn afhankelijk van de consument. En ik heb altijd het idee dat... omdat we nu eenmaal... dat literatuur en het boek ons product zijn... dat daar heel verheven over genaamd wordt. Maar ik vind dat je veel beter aan je auteurs... uit moet leggen van... He, het is heel mooi wat je maakt. Of het moet mooier worden. Maar nu even niet. Maar nu even niet. Misschien even wachten. Of reken nergens op. Ik ken wel commerciële uitgeveren. Dus niet de literaire uitgever, Waar de auteurs gewoon een calculatiemodel krijgen. Zeggen, ja, dit is wat jij kost. He? Ja, jijzelf en alles op wat een boek kost. Eh... Uh, uh, en dit is wat het gaat opleveren. Dus ja, dus het, is, verwacht het is de qua dromen van literaire schrijvers, valt bij wat je nu zegt. Ja, hè? dat is het ook. Alleen na, na uh, bijna 25 jaar uh, denk ik, ja, ik vind het wel dat je het ook gewoon kan zeggen. En ik vind het heel raar dat het niet meer gebeurt bij uitgeverij. Dat ze gewoon die auteurs een iets reëler beeld geven van het is crisis, wat houdt dat nou in? Behalve de hele tijd te roepen: het is crisis en het komt door e-books. Nou, die e-books zijn nog geen 2% van de hele boekenomzet. Dus daar kan het hem ook niet aan liggen. En aan e-books verdien je ook gewoon geld, mensen. Weet je? Dus je krijgt ze ja. niet voor niks. In dat artikel gaat het ook over het zogenaamde... eclectische uitgeven. Wat ja, bedoel dat is natuurlijk zelf verzonnen voor. Het ja, nou ja. leuk. Nieuw ja. woord. Maar wat is ja, het? Ja, ik werd natuurlijk op vers Worden de pers ook danig mee gepest. Dat bij alles wat ik deed, iedereen. Oh, wat eclectisch van je. Ja. Ja. Nou, geest, ja, nou vertel op. Wat, maar wat bedoel je? eens nou, ja, Kijk, uh, uh, je kan of specialiseren... en je gaat um, je richt op één soort boeken... Maar dat is volgens mij nu echt niet zo slim in een crisis. Want als jij precies een genre kiest wat het niet goed doet... Hè, bijvoorbeeld de bestsellerlijst, wordt ook die, over het vorig jaar werd ook die dag... de top 100 over 2013 werd ook die dag bekendgemaakt. Dan zie je bijvoorbeeld dat Nederlandse fictie... dat doet bijna niks het is meer. Het allemaal vertaald, hè? Dan dat, Brown... Ja, precies, en als als je die top, top 10 ja. ziet, is Tommy Wieringa, de enige... Dan op een gegeven moment komt Bert Wagendorp dan... die dan ook een keer gelukkig van een roman schrijft ja. met Van toe. Ja. En dan ergens heel erg onderaan komt uh, uh, Bonita Avenue weer een keer tevoorschijn. En dat is het. En ik zou maar zeggen, toen ik begon, toen ik klein was in het boekenvak... hadden we Tessa de Lom, Margriet de Moor, Anne Enquist, Corny Palmer... Ania van Disney, ga zo maar door. Die allemaal betrekkelijk, makkelijk. 200.000, 300.000, 400.000. In dat soort aantallen Ja, was. zeker. Toen ik in de jaren 90 bij Prometheus werkte. Goede dag zeg. Ingeknikt bij Amensak even voor de, de kijkers. Maar je, je bent dan is dan is toch net... al een hit ongeveer als je 15.000 dikse Nu, koopt. ja, nee. Ja. Ik, ik heb, ben ook stom verbaasd over die top 100. Want er hebben boeken van ons afgelopen jaar in de bestsellerlijst gestaan... die vervolgens niet in die top 100 zijn terechtgekomen. Moet je nagaan, ja. Dus die staan met zal maar zeggen, de aantallen waar je vroeger mee in de top 10 moest staan uh, dat, dat is nu echt een droom. Maar bedoel je dan, als uitgeverij moet je daar dus naar kijken en op reageren. En gewoon dus je risico spreiden. Nou, ja, als je dat ja, weet, ja, moet je op die tuurlijk. manier ook uitgeven. Ja, risico spreiden is volgens mij voor elke bedrijfsvorm sowieso. sowieso ja, maar het gebeurt handig. Dus blijkbaar in het uitgeversvak te weinig. te weinig. Ja, of niet heel doordacht. Maar hoe kunnen ze zich dat nou permitteren? Want het is natuurlijk als ja. buitenstaande, zeker als je ja. te weinig van het boek, boekenvak weet. Ja. En je krijgt die aanbieders, biedingsfolders. Ik heb het ooit een keer met Piet Steins. Ze hebben uh, gewoon eens even. Naar zitten kijken. Ja. Nou, nee, dan kan je bij driekwart van die titels uh, zeggen: Voor wie is dit in godsnaam gemaakt? Ja, ja, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Als maar... leek kan je dat al zeggen. Ja. Ja, ja. nee, de, die aanbiedingsvondsters, die, die de, de vooraankondigingen van de boeken zijn dat voor het komende seizoen. Ja, en dan ja, zegt nee. zo'n uitgever tegen, tegen zo'n schrijver: goh, nou ja, voor, voor, een, voor een dichtbundel verkoop je nog wel goed, maar het is natuurlijk geen dichtbundel. Het is <laughs> gewoon een boek. Ja. ja. Dus ja het gaat ook voor die 500 exemplaren. Dat ja, kan toch niet? In en, en dat is natuurlijk met de crisis natuurlijk steeds meer. Alleen, nogmaals, het wordt van de saus, Als die saus mislukt, haalt het bedrijf hem uit de handel. En end of story, en degene die hem bedacht heeft, wordt ontslagen... of die wordt op de, uh, weet ik, veel op de uh, ijsjes gezet. Um, maar ja, Liep jij daar nog wel veilig rond op de verse? verse Jawel, de ik denk dat heel veel mensen... Nou, er zijn heel veel, waren ook wel mensen boos. Die zeiden, ja, jij ja, zit daar en je wordt toch op de Heergracht... Uh, uh, allemaal te zeggen hoe wij het moeten doen. Ze zeg ja, nou ja, iemand moet het doen, weet je. Ja, uh, het, ja, mag ik één het, ding zeggen? Ja, ja, zeg het eens in het. Want, uh, kijk, Tommy Wieringa. Tommy Wieringa's boek, Joe Speedboot was een zesde roman. Uh -huh. Ik bedoel, daarvoor heeft hij er vijf geschreven. Dus dat is het leuke aan dit vak. <laughs> dat je, ja, dat dat ook, je ja. het niet weet. Dus iemand kan vijf boeken schrij schrijven dat met nou, 120 is wel heel weinig. Paal, maar goed, laten zeggen, zeggen duizend exemplaren is wel eerste nou, druk. Ik krijg, ik krijg oh, nou ja, 4000 krijg afrekeningen in mei altijd. Maar, maar, maar, is niet zo. Goed. Maar hij kan natuurlijk ineens met een boek komen. Ja. ja. Uh, nee, is en dat dat is het leuke. Dus in feite is de, de uitgever is een investeringsmaatschappij hmm. ja. die investeert in talent. Ja, maar je en kan je aan investeert kant in tien talenten. Misschien dat ze maar, maar twee tot ja. bloei komen. Ja. Maar, Wa wat Cebus zegt is natuurlijk... je moet dan toch uiteindelijk eerder ingrijpen... en op een goed moment zeggen jongens, tot hier en niet ja, verder. Dat wat je bij, bijvoorbeeld bij agenten hoort... Uh, modellenagenten, filmagenten, weet ik wat allemaal... iedereen die mensen uh, uh, in portefeuille heeft... die zegt gewoon van... nou ja, jij bent categorie uh, C, je bent geen A... je bent zeker geen dubbele A of geen uh, driedubbele A. Weet je, dat... Dat is... En dus investeer ik minder in jou op dit moment. Dus, ja, dus je kan niet van mij verwachten dat ik zoveel tijd in jou ga Ja, en simpelweg, omdat anders het bedrijf gewoon ten onder gaat. Maar, ja, ja, daar, denk... daar maar, maar, toe... maar leg het gewoon uit aan mensen. Je, het zijn allemaal volwassen mensen, leg het gewoon uit. Die snappen heus wel dat dat niet kan. Bij, als wij een auteur, wij krijgen natuurlijk soms dingen binnen... dat je denkt, ja, ja is dit nou goed genoeg ga ik te vertegenwoordigen? zeggen nou, we willen het proberen met je we gaan proberen een uitgever voor je te winnen... want dat is wat we uiteindelijk doen. Maar reken nergens op. En als het dan wel gebeurt, valt het mee. En is iemand heel blij. En nog zeggen we, maar reken er niet op dat je... Nog wat verkoopt ook. Nee, alleen het probleem is natuurlijk wat Ingrid ook schetst. Iemand kan natuurlijk wel bij zijn vierde of zijn vijfde boek... opeens een prijs winnen of doorbreken. En laat we wel weten: Joe Speedboat was bij aanbieding... Dus bij vooraanbieding, ook bijna niet ingekocht door de boekhandelaar. Want die had nog nooit wat Tommy Wien gaan gehoord. Dat is nu een beetje een raar idee, maar dat was wel. Maar zijn. het kan en. en. Als ze het risico spreiden uitgeverij, ja. kunnen ze altijd met aantal boeken geld verdienen en daarmee investeren. Natuurlijk Tuurlijk. in talenten die ze talenten. Ik denk dat ze dat ook wel al doen en ook wat tegen ook de mensen wel. zeggen. Goed, dit was het, de nieuwsshow. Na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren naar de tweede aflevering van De Taalstaat met Frits Bitt. Wij